Een kantoor van Nike in Hilversum is uit voorzorg helemaal gesloten. Ook daar wordt een van de personeelsleden getest. Voor het eerst is het virus nu ook opgedoken in Portugal. Dat was een van de weinige Europese landen waar het virus nog niet was vastgesteld. In een ziekenhuis in Porto liggen twee mannen die besmet zijn. Een van hen was in Spanje, de ander in Italië. In België zijn zes nieuwe besmettingen vastgesteld. Allemaal mensen die in Noord-Italië zijn geweest. Daarmee staat het totaal in België op acht. Het aantal bevestigde besmettingen in Iran is opgelopen tot ruim 1500. Inmiddels zijn er 66 mensen overleden aan het virus. Dat maakt Iran na China, het land met het hoogste aantal doden. Een gewapende man heeft in een winkelcentrum in de Filipijnse hoofdstad Manila... tientallen mensen gegijzeld. De man zou een ontslagen medewerker zijn van een beveiligingsbedrijf. Volgens de burgemeester houdt hij 30 tot 40 mensen vast. Eén gijzelaar zou zijn neergeschoten... Winkelend publiek in Manila is geëvacueerd. Organisatie Schreeuw om Leven zegt dat er bij abortusklinieken... geen sprake is van intimidatie van vrouwen. Het Humanistisch Verbond klaagt dat vrouwen die komen voor abortus... steeds intimiderender worden benaderd door anti-abortusdemonstranten. Volgens Schreeuw om Leven vragen demonstranten alleen... of de vrouwen met hen willen praten... en mogen ze doorlopen als ze dat niet willen. Het weer, regen. Vanmiddag even wat droger, maar later weer regen. Matige zuidenwind, het wordt ongeveer 8 graden. Na vandaag wat zon en soms buien. Middagtemperatuur blijft ongeveer 8 graden. De nachten zijn vrij fris. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. De verkeerszendheid van de ANWB. Er zijn geen meldingen van files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM ZFM Met nu ZFM luncht yeah. You are my fire, the one desirable. say I want I want it that way. We want it that way. De Backstreet Boys zongen het en wij vertellen het. ZFM luncht, Zandvoort luncht. Goedemiddag luisteraars, welkom bij de zoveelste aflevering van Zandvoort luncht. Vandaag met Lucie van Bruggen en Peter Denboer. En waarschijnlijk gaat er nog wel iemand aanschuiven. En uh, uh, nou, welkom zullen we maar zeggen... Welkom, luisteraars. Een, uh, een hele fijne, gezellige lunch. En eet smakelijk. Zo is het. En uh, ons programma is vandaag wederom gevuld... met uh, allerhande rubrieken en rubriekjes zoals daar zijn. Het regionale nieuws. We gaan iets over het weer vertellen. We gaan heel veel plaatjes draaien. En we gaan de artiest van de dag ook draaien. En um, om maar even met de deur in huis te vallen...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 Iedereen zegt dat je uit elkaar Ook al is er al geen meid zo mooi als jij. Kijk die mama naar je loeren met z'n allen. Er is geen barber hart dan dat Bang. Bang. Rob, maar. Rob, de Nijs En uh, zijn gezondheid mag dan wel broos zijn. Maar hij zingt toch maar mooi. Er is geen sterker hart dan dat van mij. En zo is het ook. En uh, dokter Elben, die is uh, ook gelukkig en tevreden. Want die zingt halleluja.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 The uit je kamer gezet en mixje mijn lieve drank. Maar ik denk dat ik dit keer bedank. Bekijk het bak. Ja, je loog tegen mij alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht dat ik helemaal voor in de basis ga denken, dat je man kan seks schat, je bent heel wat van plan dan. Je loog tegen mij, alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht, dat ik helemaal in was. Seks schat, denk je dat je maar kan. schat, je bent heel wat van plan dan. Van plan dan. Van plan dan. Wat ben je van plan Goedemiddag, dat was je loog tegen mij van drukwerk in plaats van halleluja, dan ging wat uh, mis. Uh, ik heb uh, een, een nieuwtje en dat gaat over het uh, de doorgang van uh, het uh, Formule 1 team over het strand waar uh, Christian Horner uh, iets over zegt. Hij zegt, ik dat zijn team geen schade zal aanrichten... tijdens het bezoek van de renstal aan de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort. De teambaas van Max Verstappen reageerde daarmee op de omstreden strandroute... die zijn team begin mei mag gebruiken. Horner liet vrijdag op het circuit de Barcelona-Catalunya aan, uh, aan ons weten... dat hij het niet nog op de hoogte was van concrete plannen om tijdens de Grand Prix op het circuit te komen. Maar we weten dat het een drukke race zal worden. Half Nederland zal er zijn dat weekend. En misschien gaan we wel lopen, zei de Brit... die zich met het team van Max Verstappen... voorbereidt op het Formule 1 seizoen. De Grand Prix van Nederland staat 3 mei op het programma in Zandvoort. Volgens de Red Bull teambaas gaat zijn organisatie... er tijdens de even dat evenement voor zorgen... dat iedereen veilig en op tijd op het circuit kan komen... Zonder schade aan te richten of iets te verstoren. Dus uh, Christian Horner gaat er uh, zijn best voor doen. Mm -hmm. Ja, Jennifer Lopez, hoe weet je voor toen Afgelopen zaterdagavond was er een uh, zeer interessante, uh, leuke en boeiende en uh, verrassende presentatie van de, uh, het genootschap De, de Babbelwagen. Uh, en dat werd deze keer gehouden in de Hervormde Kerk en daar was, uh, had, men had het zeer goed voorbereid... en er was een groot scherm en er werd uh, duidelijk en goed werd er toelichting gegeven... op allerlei prachtige beelden van Zandvoort zoals het er nu uitziet... en vooral hoe het er heeft uitgezien. Uh, voor alle mensen die er niet waren, kan ik uh, dergelijke avonden aanbevelen. De, het, het Genootschap Oud-Zandvoort houdt ook regelmatig van deze avonden... En de babbelwagen doet dat ook. En het is altijd leuk, leerzaam en interessant om daarnaar te kijken. Uh, het, het leven zoals het uh, was aan de zee. En uh, de bebouwing zoals die was en zoals het tegenwoordig is. En ook maakt men uit stapjes bij die avonden naar andere kustplaatsen. En de zee is natuurlijk duizenden keren bezongen door Jan en Alleman. Maar Trentje Oosterhuis, Oosterhuis heeft dat op. Haar manier gedaan. De zee. van Velzen. Uh, dat is eigenlijk meer een, uh, een bede op goed weer. Want het nummer heet When Summer Ends. Maar we zijn zover nog langer niet. De strandtenten zijn aan het opbouwen. En uh, het weer is er nog niet naar. Maar wij rekenen op heel veel stranddagen. En dan in september gaan we nog een keer draaien. En hopelijk terecht de Summer Ends. Hier komt het weer van deze week. Het is op deze maandag bewolkt en er zijn perioden met regen. De regen trekt vanmiddag weg, maar er volgen nog enkele stevige buien. Voor de zon is geen ruimte en er waait een matige zuidenwind. De dus temperatuur stijgt naar 8 graden. Vanavond en vannacht is het droog met flinke opklaringen en het koelt af naar waarde rond het vriespunt. Dinsdag tot en met vrijdag is het regelmatig droog. Maar helemaal droog blijft het niet. Dagelijks is nog steeds kans op enkele buien. Maar de zon schijnt ook regelmatig. In de nacht en vroege ochtend ligt het kwik rond, rond of iets boven nul. En in de middag wordt het ongeveer 8 graden. Voor de tijd van het jaar is dit eigenlijk wel normaal. In het weekend wordt het met 10, 11 graden wat zachter... En wel blijft het wisselbalg. Met naast zon ook kans op regen. Ja, dan was dit het weerbericht volgens Rico Schreuder. En voorgelezen door onze eigen Lucie. Dankjewel, Lucie. Graag gedaan. Nou, er is maar één antwoord op. Raccoon. Love you more. Oh. This is the rhythm of the night. Zandvoort luncht nog steeds eh, op deze druilerige maandagmiddag. En Zandvoort luncht ook op dinsdag en op woensdag en op donderdag... steeds met andere presentatoren. En eh, van alles wat nieuws uit de regio, rubriekjes en eh, weer hebben we net gehad. We krijgen straks nog een, eh, hoogstwaarschijnlijk nog een belronde... en eh, nog meer vrolijke, leuke en interessante dingen. Ja, en dan denk ik dat ik een heel leuk recept heb voor vandaag. En die ga ik u even vertellen. De ingrediënten die u nodig heeft zijn... 4 pita broodjes... 250 gram runde reepjes... 4 eetlepels hoisin woksaus... 1 paprika in reepjes... 125 gram taugee, 2 bosuien. uien... In, ook in ringetjes, wokolie, sesamzaadjes en een snufje zwarte peper. De bereiding gaat als volgt: bak de pita broodjes af in de oven. Wok de rundvleesreepjes met een klein scheutje olie 1 minuut in een pan en voeg een snufje zwarte peper toe. Voeg de rode paprika toe en roerbak kort mee. Roer Tohoi zin woksaus erdoor en bak nog één minuutje en zet dan het vuur uit. Meng hier vervolgens touge en bossui in, ringetjes doorheen. Snijd de pita broodjes open en vul met de oosterse vulling. Garneer met sesamzaad en serveer direct. Dan is er nog een leuke tip. Bak het vlees niet te lang, want dan wordt het taai. Het is lekker als het nog iets roze is van binnen. Houd ongeveer twee broodjes per persoon aan, maar misschien kunnen de grote eters er drie op. Dit recept is voor, uh, de, kunt u terugvinden op de ZFM site. Eet smakelijk. Want Sabine is een meid, die ga grenzen overschrijden. Waar die bord tot loopt te feesten, zou die echt verliefd dan wezen? Dit wordt nooit voor lange duur, het is Sabine's avontuur. Ruud loopt met zijn blote mast, jaagt de vrouwen op de kast. Met zijn seksuele praat, wat echt nergens over gaat. Speelt de knuffel, teddy, bear, maar volgens mij wil die wel meer. Bianca staat er onbekend, wat is zij intelligent? Met haar prachtige tattoo, show ze rond zo af en toe Ja voor haar is dat niveau, Stil de ster van de show Maurice is druk met elf wij, valt haar bezig met zijn lijf, Valt elkaar in zo te zien, of is dat een truc misschien? Want je moet er maar van houden dat je valt op alle vrouwen vrouwen hey, Ja, en dan heb ik nog wat nieuws. Um, er is heel veel gedoe over de rijbewijskeuringen... voor uh, mensen die 75 jaar en ouder zijn. Want uh, de wachttijden die zijn nog steeds niet teruggedrongen. En uh, er is uh, veel leed onder de zon, zal ik maar zeggen. Want uh, je mag er niet meer rijden. En sommigen mogen weer wel rijden. En het duurt en het duurt. Het is uh, een puinhoop. Um, dus een klein lichtpuntje. Rijbewijskeuringen... Uh, die kunnen... Uh, aanstaande vrijdag... 6 maart... Uh, uitgevoerd worden via regelzorg. Via regelzorg... Uh, rijbewijskeuringen... bij pluspunt aan de Vlemingstraat. Daar kun je je medisch laten keuren... voor de verlenging van je rijbewijs. En meer informatie... vind je op www. Regelzorg. Het is maar dat ik het weet. Yo sé que estás mintiendo, despierta por favor. Me tratas como un tonto, decir y de una vez me estás volviendo loco, que sí. Te pido una alegría, te ruego todo el día, te ruego todo el día, te pido por favor, me entiendes. Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul I today A symbol of the dawn But all that's left is a place dark and lonely A terrace house in a mean street back of town Becomes a shrine when I think of you only Just too up, two down No milk today, my love has gone away The bottle stands for world, a symbol of the dawn No milk today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 No Milk Today en we zijn alweer bijna aan het einde van het, het eerste, eerste, deel. Het het gaat eerste deel. Het gaat vlieg voorbij. Ja. Ondanks uh, dat het vandaag wel een soort uh, Blue Monday is. want. Uh, ah. Binnen en buiten uh, regent het allemaal uh, letterlijk en figuurlijk uh, goed, uh, klachten en gedoe en uh, fout nou, en technisch. Ik, ik kom er inderdaad achter dat, dat de apparatuur vandaag jou niet gehoorzaam hè? Nee, maar... Uh, jij uh, jij wil het een en de apparatuur doet gewoon lekker het ander. Maar, maar dat geeft niet. Er is er maar één de baas, hè? Oh, kijk. Precies. Uh, goed, Sorry. luisteraars. We gaan uh, uh, nog één plaatje draaien voor de wende. En uh, dat is de kast... En na 1 uur zijn we graag weer terug voor nog een vol uur ZFM uh, Zandvoort luncht. Ja, dus uh, blijf gekluisterd hè, ja. uh, aan ons programma. En uh, zorg dat je erbij bent de twee uur. We hebben vast wel weer wat nieuwtjes. En een gesprek met Joop van Nes. Kijk. Gezellig. <tied> I've been out here walking and talking to myself for about four hours now. <laughs> Love is really a hurting thing. Hey, man, what's happening? Hey, brother, what's going on? All right. He's got his woman over there. Hey, how's he doing? You okay? But mine's at home. What time is it? Damn, man, it's 12.45.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 One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's, yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right there, right there, where I'm gonna stay.